Ja, niet de opwarming van de aarde, maar overbevolking lijkt de grootste bedreiging te worden voor de wereld. In 2050 is de wereldbevolking met 40% gestegen tot ruim 9 miljard mensen. Dat zijn er nu 6 miljard. Hoe zorgen we in de toekomst voor voldoende eten en drinken? En waar moeten al die mensen wonen? Wetenschappers maken zich grote zorgen. In de westerse wereld vergrijst de bevolking. En de overheid maakt zich daar ernstige zorgen over. Er worden te weinig kinderen geboren om de ouderen van straks te verzorgen. Die kinderen die je er nu bij maakt, die kunnen niet meer helpen... om de oudjes die er vanwege de geboortegolf uh, aankomen uh, de billen te wassen. Dus het enige resultaat van meer kinderen krijgen tegen de vergrijzing... is dat je niet alleen die oudjes straks allemaal moet verzorgen in die bejaardentehuizen... maar dat je ook nog scholen en crèches moet gaan bouwen voor die kinderen...